Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij een brand in een huis in Strijbeek in Brabant is een kind om het leven gekomen. Volgens de politie konden de bewoonster en een kind de woning op tijd verlaten. Een ander kind wordt nog vermist. De politie houdt er rekening mee dat ook dat kind is omgekomen. De brand woedt in een huis aan de weg in een bosrijk gebied. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de omgeving wordt afgezocht.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 Later bitches. <laughs> Don't run. Pac-pic-pac-pic-pic, glou-glou-glou, font tous et la jolie cloche ding-ding-ding, mais boum. Quand notre cœur fait boum, tout a de grilé boum, et c'est l'amour qui s'éveille, aïe, aïe, boum. Quand notre cœur fait boum, tout a de grilé boum, et c'est l'amour qui s'éveille.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 Nacht om vier Heute die Bolter Stand ich vor deiner Tür Und was ich gewollt hab War gar nicht mal so viel Doch heute die Bolter Blieb ich für immer hier oh -oh -oh -oh -oh. a brilliant idea I'm a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 She And learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the f Et la jolie cloche ding ding don Mais boum quand notre cœur fait boum Tout avec lui des boum Et c'est l'amour qui s'éveille ay hey, a hey.